Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum moet definitief dicht. De rechtbank in Leeuwarden heeft vandaag zorggroep Passana failliet verklaard. En daar valt het ziekenhuis onder. Daarmee valt ook het doek voor zeven zorgcentra en verpleeghuizen in Friesland. En ongeveer 250 medewerkers verliezen hun baan. Voor de oudere zorg ziet Passana nog wel mogelijkheden voor een doorstart. Volgens medisch specialisten van het ziekenhuis is het faillissement te wijten aan de directie. Voor de tweede keer binnen 24 uur is een bomaanslag gepleegd in de Nigeriaanse stad Kano. Op een druk plein voor een moskee ging een bom af. Hoeveel doden en gewonden daarbij zijn gevallen is nog onbekend. Waarschijnlijk ging het nu ook om de terreurbeweging Boko Haram. Gisteren kostte een dubbele bomaanslag aan een drukke verkeersroute in Kano meer dan 30 mensen het leven. Het kabinet zal de opbrengst van de ebola-actie niet verdubbelen. Zoals kabinetten in het verleden wel eens hebben gedaan bij acties voor het goede doel. Volgens minister Ploemen doet de Nederlandse overheid al veel voor de strijd tegen ebola. De regering heeft 37,5 miljoen euro bijgedragen. En de Karel Doorman is met hulpgoederen onderweg, zei ze. Er is tot nu toe ruim 5 miljoen opgehaald. Het weer...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 De A13, daarna Rotterdam, bij Delft 2 kilometer. A20 Hoek van Holland-Gouda, bij knooppunt Terburgseplein 3. Ook op de A20 bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer. En de andere kant op richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum ook 3. De A27 dan, van Gorkum naar Almere, tussen Utrecht, Veenmarkt en Beeldhoven 4. En op de A27 richting Gorkum, bij knooppunt Rijnsweer 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Even naar het nieuws je nummer 21 in de New York Breakdown. Amici met de D. Helaas twee plaatsen, ze zaten vorige week nog op 19. Voor nieuws hoorde je nummer 40 tot en met 22. En dit is ook ik uh, 21 tot en met nummer 1 aan je presenteren. Dit was 21. We gaan door met nummer 19. En 20 slaan we over, dat is One Direction, Go Mighty. My team. En om 19 hebben we Mark Ranssen samen met Bruno Mars, Uptown Funk. <tied> See ya. Let me tell y'all a little something Uptown, funky up, Uptown, funky up, Uptown, funky up, Uptown, funky up. Uh, I said uptown, funky up, Uptown, funky up Uptown, funky up, uh, Uptown, funky uh, up, come on, dance, jump on it If you suck, said and flown it, if you freak dead and own it, don't bang about it. come show me, come on dance. Don't own it. If you've sexed, say it and flown it. On a Saturday night, we in the spot? Don't believe it, just watch. De Town Punk nummer 19 van Mark Ronson. En waar kennen we die Mark Ronson van? Nou, dat ga ik vertellen. In 2003 maakte zijn de debuutalbum Here Comes the Fun. Waar hij onder andere samenwerkte met Nate Dogg en Jean Paul. En drie jaar later is zijn tweede album Version in de 5. En daarom staan koffers van onder andere Brilispeer Staxik. Daad oh van de Casey Chiefs.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 Yes, I know that I'll be fine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 Met Keane, Coldplay, Daniel en Natasha Beddingfield... Katie Malua, Snow Patrol en niemand minder dan Robbie Williams. Nu weer tien jaar later, 15 november 2014... wordt de nummer opnieuw opgenomen. En een dag later uh, beleef Do The Christmas Christmastime 2014... van helpen bij de uh, bestrijding van het Ebola-virus. En de gevolgen in de, daarvan in de Afrikaanse samenleving. De tekst... Uh, de tekst is voor deze gelegenheid ook een beetje aangepast. Die is helemaal in de stijl voor de ebola. En nu werken niemand minder dan Bono, Bastille, Clean Bennett, Ellie Goulding, Chris Martin, Sinead O'Connor, Wanda Direction en Ed Sheeran May. Ebola is een humanitaire ramp die in West-Afrika meer dan een miljoen mensen treft. Complete samenlevingen zijn ontwricht.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 2014 versie van Do They Know It's Christmas Time? Zinda is er nog, maar ik krijg wel helemaal zin in een There's no need to be afraid. At Christmas Time, we let in light and we banish shade. And in our world, our plenty, we can spread out smile of joy Throw your arms around the world At Christmas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 fade out lines. Nummer 9, Tavlo, Stay High, hebben we bij deze overgeslagen. En nummer 10, ook no One Direction, Feel My Girl.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 Not simply slide down Deeper down The shadow grows Without ever slowing down We are hidden straight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 7 in de Euro Breakdown. Ja, zo heet hij van One Direction. Van een nieuwe album. Die vorige week uh, of twee weken geleden ondertussen is uitgekomen. E Ebola. Nee, die wil ik niet. Iedere wil ik. vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Wij gaan door met nummer 6 in de Euro Breakdown. Vorige week binnengekomen, nu weer op nummer 6, Aaron Chupa. I'm an albatross. I'm albatross. Hier in de Euro Breakdown op CFM is, is it it Aaron Ik yeah. I'm een albatross. En wij gaan door nummer 5. Don't get chandelier. anything when will I learn? I push it down. I push it down. Sia wat er te doen is dit weekend. Smart lab en levensliederen zingen... ...dat kan uh, in een kleine café aan het Kerklein. Aan de strand verlaten. en uh, papi loopt toch niet zo. Nee, je kent ze allemaal wel. Café Koper, Kerkplein 6. 28 november vanaf 9 uur. De Pepernoten Disco is er. Die is uh, in de Beach Factory in Sinterparks. Kijk, 29 november vanaf half 4. En uh, de zandsculpturen zelf uh, meemaken, zelf voelen... Dat kan op 29 november vanaf 11 uur in het centrum van Zandvoort. En dus nummer 4 in de Euro Breakdown voor jou, Kelvin Harris samen met Joe Newman met Blame. Blame it on the night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 Althans, die hoor je nu Dat de graf van. Dat is de tweede strip. Alweer. Blijven zitten deze week op nummer 3 met Shake It Up.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 Op nummer 3 in de Euro Breakdown, Taylor Swift. Zeker it Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5: De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. En ik zal even een beetje doornemen welke we hebben gehad dit uur. Want we zijn op 21 gestart.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 Nummer Dangerous, zes weken lang in de lijst. Deze week op nummer 2, vorige week nog op nummer 4. David Guetta, Dangerous. Soul. I gotta know that you're beautiful inside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 dat ben ik hem zeer dankbaar voor, Wederland. En dit is Mega Trainer, All About the Face, nummer 1 in de Your Breakdown. Nu op CFM's voor. No ik zeg dat over twee weken. Of door na het nieuws. No dat dus is me net I'm zo. Boeien we het al zien. Boom. Ja, het is pretty clear. Ik weet geen no size 2, maar ik kan het shake it, shake it.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 ...in Your Breakdown. Megan trainer, All About The Base. Na het nieuws kunt u luisteren, naar zat door tot 7 uur. Ik, eh... bijna zeg ik hou er mee op voor vandaag, want dat is waar. Ik zal die 2 uur ook nog even meedoen. Volgende week ben ik er dus niet 5 december. Dat is de ambassant weer hier, dank u voor afbuist. En vergeet niet naar onze Facebook te gaan. Facebook.com slash Your Breakdown, dan vind je de lijsten terug...